9 uur. Goedenavond, ik ben Sit van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie avondklokrellers hebben taakstraf gekregen. De twee mannen uit Gorkum en Sliedrecht en een vrouw uit Rotterdam riepen op tot rellen op 25 januari. Die dag en avond liep het uit de hand in Rotterdam. Daar werden winkels vernield en geplunderd. Ah! De taakstraffen zijn tussen de 30 en 120 uur. Een andere zaak tegen een avondklokreller uit Dordrecht is verschoven naar eind van de maand. Hij was niet in de rechtszaal vandaag. De Verenigde Staten sluiten zich niet aan bij de oproep van andere landen voor een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het aan de partijen zelf is om duidelijk te maken dat ze een staakt het vuren willen. En dat is nog niet gezegd. Nederlanders zijn druk bezig met vakantieboeken. Bij vakantiediscounter zagen ze zelfs een verdrievoudiging van het aantal geboekte reizen vergeleken met vorige week. Mallorca is de populairste bestemming van de gebieden met een geel reisadvies. En waar het oranje is, is Spanje het populairst. Deze week genieten miljoenen Europeanen via de televisie van het Songfestival, maar niet in Wit-Rusland. De publieke omroep daar heeft besloten om het Liedjesfestijn niet uit te zenden dit jaar, omdat Wit-Rusland niet mee mag doen. Ze hadden een positief liedje over de gewelddadige protesten van afgelopen jaar ingestuurd, zegt de Wit-Russische Marina. Mensen vragen om bladzijden zeg maar, over te slaan, dus alles moet vergeten worden wat er is geweest. Uh, het geweld die in Wit-Rusland is uh, gebeurd, uh, dat zal nooit meer vergeten worden. Uh, dat is een volledig propagandanummer. En dat is tegen de regels van de organisatie. Wit-Russische Songfestivalfans kunnen de wedstrijd waarschijnlijk nog wel via YouTube volgen. En het weer nog. Af en toe een bui vanavond. De komende nacht koelt het af naar 6 tot 8 graden. Morgen weer regen, kans op onweer, hagel en ongeveer 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn problemen voor het verkeer rond Amsterdam... want op de A10 richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Koenplein. Op de A10 kost dat je een kwartier extra. En op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad... is vanwege bergingswerkzaamheden bij Koenplein de rechter rijstrook dicht. Ook op de A5 sta je hierdoor in de file van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 heb je ook 10 minuten vertraging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 How? Nothing makes it even more permanent Just the way it gets quiet Dit met uh, het nummer Openly Remember. Rubbing, make it worse. Nou, ik was ook weer een halve tel te laat, want ja, ik ging er even vanuit dat er nieuws was. Maar ik had het beter kunnen weten. Dat was het dus niet. Ben je ook een halve tel te laat om het uh, nummer 1 uh, te laten horen. Maar goed, uh, twee uur is begonnen dan uh, van uh, deze alternative FM. Uh, von V uh, draaien we al een hele lange tijd al. Het uh, zit nummer is eigenlijk nog in de tijden van de hele strenge lockdown met avondklokken en kappers die dicht waren. Dat soort werk. Die periode hebben ze het uitgebracht. Het is inmiddels mei, maar het is een van de langslopende nummers die op het speellijstje staat. Maar dat heeft ook alles te maken met hoe het nummer in elkaar steekt. En daar ben ik niet de enige die daar zo over denkt. Er zijn meerdere van die onafhankelijke platforms... Muziekplatforms zoals DNA en Indie, Indie Excel, die dat dus ook vinden. En ook daar is hij veelvuldig al ja, bovenaan te vinden. En dat heeft alles te maken met, met het nummer zelf. Ja, ik heb het niet bedacht. Dat heeft Mariska Leerling bedacht. Dat is degene die het gedaan heeft. Door met de muziek, Kendolf en hun nieuwe Desert Camel. See fellows give us Liquid Sunshine. Uh, het is uh, een uh, van de, de twee singles die uh, in, in vrij korte tijd uh, zijn uitgebracht. Um, ja, wat ik uh, vertel, het, uh, het is een continue story, maar Danelle Smit uh, is uh, de drijvende kracht achter de band. Bovendien uh, is uh, deze dame ook nog eens een keer bij ons in de studio uh, geweest uh, met de band om uh, wat live uh, te horen. Maar dit is haar laatste uh, ja, eigenlijk het, uh, het laatste verhaal wat ze heeft uh, bij elkaar uh, gebracht tot uh, deze band, Wilde Kind. Kendolf is een uh, voormalige deelnemer aan de wordt, uh, Zij uh, hebben al eerder uh, materiaal uitgebracht. Maar het laatste wat ze hebben uitgebracht is uh, deze Desert Camel. Uh, vorige week, uh, ja, vorige week ruim een week geleden, want we zitten inmiddels uh, weer op uh, 13 mei. Ik denk dat het uh, de afgelopen week zo'n beetje is uh, gebeurd. Uh, en dan heb je net uh, wel net de uitzendingen gehad. En dan komt dat te laat binnen. Dus uh, dat is altijd heel leuk. Maar uh, bij deze gedraaide band komt uit Haarlem. Dus het is hier uit uh, de buurt. Um, we gaan zo dadelijk uh, kijken of we um, uh, met uh, Oh My Pitches kunnen praten. Want die hebben een uh, nieuwe single. Die wordt uh, morgen, uh, eigenlijk vannacht uh, komt, die, uh, komt die uit. Maar we hebben de voorproef in ieder geval bij Alternative FM. Dus dat uh, is zo dadelijk. Maar uh, er komt nog meer aan. Want in dit blokje van twee zit ook Lisetta Viva. En ook zij komt volgende week met een nieuwe single. En ook die zullen we uh, laten horen. Uh, bovendien uh, heeft Lisetta al toegezegd... Uh, dat ze uh, volgende week waarschijnlijk ook uh, bij ons te horen zal zijn. Het is niet het enige, want volgende week uh, staat er meer op stapel. Dan hebben we ook weer live muziek in, uh, in deze studio. Dus uh, dat uh, is dan een beetje het, het uh, verhaal over live muziek uh, maken. Dat uh, ligt nu twee weken even stil. Uh, de laatste die uh, geweest is is zowaar uh, Laniek geweest. Uh, dat was de laatste, 29 april uh, is dat uh, geweest. Uh, ja, vorige week hadden we gewoon zo gepland... dat we een uh, reguliere uitzending... en vandaag uh, ongepland een reguliere uitzending. Want uh, de bedoeling was dat we hier... Nana en Rose zouden laten horen. Maar dat uh, is... Um, door uh, onvoorziene omstandigheden uh, die er tussendoor zijn gekomen... en waarbij Nana en Rose uh, haar zichzelf uh, kan verbeteren... Uh, erbij in, uh, ingeschoten. En of dat ook nog uh, misschien een vervolg gaat krijgen... dat moeten we afwachten. Wel uh, is dit uh, eentje van het lijstje, net als Filipin trouwens, want die hadden we in het uh, vorige uur uh, laten horen. Uh, is dit een, uh, op het lijstje van Jip Richter. De uh, bedoeling is uh, dat ze dus ook hier uh, daadwerkelijk uh, mee gaat doen. Maar uh, er zijn toch ook uh, zaken als een zeevirus wat er uh, rond uh, waart en daar had zij dus wel last van. Uh, en om uh, het zekere voor de onzekere te nemen... hebben we toch even besloten om uh, nog eventjes een, uh, een week te wachten. Dat zou dan volgende week zijn. Maar er is nog iets anders. Ze heeft ook nog examen. Maar Jip kwam wel met een hele mooie. Max Horak uh, heette de man. Uh, ze heeft al een eerste single al ons uh, laten horen. Uh, daar heb ik het over Jip. Uh, en inmiddels is sinds twee weken dit het nieuwe materiaal van hem. I Don't Need Anymore. With vines in my pocket Curious what today day might bring I'm feeling fine And nobody can take my shine I know it's not what you'd expect from me I'm face. I see it in a frame. She looks like a girl who can spell To find her Volgende week komt uh, de single Solid Wall uit. Uh, maar dit was nog het uh, oude materiaal. Happier butlers less wise van uh, Lisetta Viva. Daarvoor Max Horak. En uh, dat uh, komt op het uh, lijstje te staan... ...of is van het lijst afkomstig van Jip Richter. Uh, het, uh, ja, we hebben elke week... ...nou, ze komt. Nee, nog niet. Uh, het heeft uh, alles te maken... ...ook uh, met de pandemie uh, waarin hij leeft... ...en daar is uh, Jip ook het slachtoffer van geworden. Ja, en dan zijn we toch een beetje wat uh, voorzichtig... ...want uh, op het moment uh, dat er uh, toch... ...ergens een beetje een besmetting... ...ergens uh, om de hoek heen komt kijken... ...ja, dan uh, ligt uh, de komende weken... Uh, ...de agenda uh, op zijn hol. Om het even plat Hollands te zeggen... Uh, met, uh, ...met alle live uh, optredens... ...die er nog uh, op stapel staan. En dat willen we... Nu is ook niet. Um, een nieuwe single. Ik uh, kwam hem dus tegen bij een van die muziekvrienden waar ik het eerder al over had. Uh, bij de heren Bond en meisje En uh, de, de Bond Senior kwam uh, met dit uh, verhaal. Maar ik heb uh, natuurlijk... Ik weet er alles van. Want uh, ik heb wel eens vaker van deze Chris van de ploeg. Want uh, dat is de man die achter I Took Your Name schuil gaat. De single die het uh, uh, meest recent is van zijn hand is The Door Left Ajar. I'm late to the party, missing out on all the fun I wake up and see you're stuck in the web I spun While you stare into the void, you're in the line of fire It's a sad, sad truth, I know what you're looking for There's gold underneath these hills, that's what they say We're living in a ghost town, the ground will soon give way Place, thunder rumbles as the trains pass by A peek inside through the door Left a jar van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van 2020. Dat gebeurde in september. Dat was al een gedenkwaardige uitzending. Met Demi van der Wolleberg toen. En met Miranda Huibers. Want dat waren de twee... Dames van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf kwamen een keer aanraken met Oh My Pitches. En uh, dat was een van de, de singles uh, die, die ze opgepikt uh, hadden. Bovendien, uh, Miranda Hubbers uh, die woont in Hoorn. Die zegt, joh, er zit toch best wel wat uh, muziek in Hoorn. Nou, dat uh, blijkt dan ook wel, want uh, dit uh, komt uh, voor een deel. Uh, want uh, een van de, uh, van de helft uh, is een echte uh, Nederlandse. Dat is uh, Naomi Steiner en de andere kant is Amerikaans. En wat een toeval. Eigenlijk is het ook gewoon afgesproken. Hebben we nou Stijn er aan de telefoon? Goedenavond. Ja. Hoi. Ja, een beetje een leuk bruggetje en uh, introductie uh, gedaan. Want, want het uh, klopt ook, hè? Jullie komen uit Horen, toch? Of niet? Ja, ik kom uit Horen. Jij komt uit Horen. Ja, zie je. Ja, ja zeker. Uh, ja. Horen echt zogen. Ja. En uh, woon je er nog steeds of uh, is het inmiddels alweer verhuisd? Ik ben uh, overal naartoe verhuisd in Nederland. Ik heb echt naar nou, heel veel steden al gewoond. In Brabant, even bij Rotterdam en nou, goed, Haarlem. Maar nu woon ik uh, sinds een paar jaar weer terug in Horen. Uh, eigenlijk sinds ik uh, met Zek uh, ben getrouwd. Ja. ja. ja. Uh, bevalt het uh, toch uh, weer om uh, op het, uh, om de plekken uh, te zitten waar je, waar je ooit uh, eigenlijk een beetje je roots en je sporen hebt liggen? Ja, bijzonder goed eigenlijk. Ik uh, vind het eigenlijk een warm bad. Het is heel erg leuk uh, dat er ook ontzettende muziek zien is uh, eigenlijk gekomen sinds dat ik weg was. Dus toen ik weg was, vond ik het. Uh, dus, uh, toen ik uh, horen verliet, vond ik het niet zo denderend. Maar ondertussen is, is er heel veel gebeurd. En nu is ontzettend leuk. Dus uh, heel veel goede muzikanten. En... Uh, genoeg bars omheen te gaan. Ja, ja, dat is ja want uh, we hebben de polyframes om maar even eentje te noemen en we hebben ja. Westone om even een andere ook nog te noemen, want uh, er wordt altijd wel gezegd Volendam heeft de naam, maar Horen uh, begint er toch ook uh, uh, wel aardig aan, uh, de, aan de poorten te rammelen, heb ik het idee. Ja, dat klopt. Ja, wij kennen inderdaad uh, de mannen van Westone en uh, Megan en Rhythm ook uh, natuurlijk van de polyframes. Ja. En uh, ja, superleuk. Echt superleuk om te zien dat ze het ook zo goed doen. Uh, Zek heeft inderdaad ook met hen samengewerkt. Ja. Want dat uh, gebeurt ook. Gewoon uh, even, even goed wel. Uh, bij, tijdens het uh, maken van jullie eigen muziek. Uh, misschien dat jullie dan toch ook iets uh, met samenwerking. Want, want je begint erover. Ik denk dat dat. Uh... Nou ja. Um, nou ja, ik, ik weet niet. Um, ik heb dat eigenlijk nog nooit echt verteld. Ja. Maar uh, Zek heeft uh, de, een paar nummertjes op hun huidige album uh, Bas ingespeeld. Oh, oh, ja. <laughs> daar ja. heb ik daar heb uh, Maakman nooit over gehoord, dus uh, nee, nee, dus, ja. Maar goed, uh, ik hoop dat hij, uh, het niet erg. Vindt. Nee, nou ja, goed, dat maakt niet uit. Uh, uh, alles om ook uh, elkaar uh, natuurlijk uh, verder op uh, te stuwen in de vaart te volgen. Hè? Denk ik ook zo. Want uh, ja, eerlijk nee, gezegd uh, uh, jullie vo vo ja, uh, vormen toch wel een beetje die toplaag uh, van uh, wat er uit horen uh, komt. Uh, hè? Ik bedoel, ja, mengen is trouwens ook. Op het solopad, heb ik al begrepen. Dus... Ja, superleuk. Ja, dus... Ja, uh, dus ja, we de... kunnen het elkaar allemaal. Ja, ja, nou ja, goed. Dat is uh, denk ik ook de kunst. Uh, even weer terug naar jullie. Uh, want uh, omschrijvend is, wat, wat, wat, uh, wat, die, uh, wat voor muziek uh, is het eigenlijk? Wat voor muziek is het? Ja, lastige ja. vraag, hè? Maar ik ga ja, het lekker toch is... stellen. <laughs> de meest lastige vraag, ja. uh, denk ik, ever als muzikant... Ja. Um, zoals Zek het beschrijft, um, want hij heeft de muziek geschreven. Het hmm. um, is uh, cinematisch, hè? Dus een, ja. een, een ja. soort van een, een dramatische feel heeft het. Het um, is um, folky, het is uh, een beetje Americana, mensen horen ook wel country in. Zelfs um, de jazz komt, uh, komt er uh, komt bij mij wel een beetje naar boven voor, eerlijk gezegd. Maar goed. Ja, dat komt omdat Zek een enorme jazzliefhebber is. Ja. Um, ja. Ja. ja, dat klopt. En we hopen ook eigenlijk. Um, dit zijn zeg maar de eerste nummers van een album dat zek, um, is begonnen in Nashville. Mm. Dat maken we eigenlijk hier nu af. Um, ja, dit zal deze vijf hebben, maar we gaan zo meteen toch wel iets meer elektronisch doen, meer funky, uh, meer jazzy. We vinden het heel erg leuk om alles te ontdekken en uh, ons te ontwikkelen. Ja, uh, het, het, het lijkt wel uh, de opmaat na, naar uh, meer uh, dingen. Je zegt het al, album, uh, ja, en uh, Nashville. Is dat toch een beetje ook uh, de omgeving waarbij je dit soort dingen ook in elkaar kunt zetten? Ja alsof het een auto is, maar dat is het niet. Het is gewoon een, een album wat je, wat je maakt. Uh, ja, Zek die woonde daar toen ik hem ontmoette. Ik was daar uh, zelf ook om muziek te maken. Ik was daar vijf weken en hmm. uh, ik ging daar een beetje de open mics doen. Uh, ik kwam Zek tegen bij een open mic. We zijn uh, verliefd geworden en uiteindelijk ook muzikaal samen gaan werken, maar hij is daar dus, uh, hij woonde daar in een opnamestudio met vrienden. Hmm. Uh, dat was hun opnamestudio en hij, is daar begonnen en dat is eigenlijk met opnemen uh, van deze EP. En uh, ja, Nashville is gewoon het Walhalla van muziek. En uh, als je uh, iemand nodig hebt om even in te spelen, dan is dat een nou, rijen naar de producteur. En ja. de kwaliteit is gewoon goed. Ja. Ja. Uh, heeft dat ook iets met jou gedaan uh, dat je daar geweest bent en dat je daardoor een, uh, een wat hoger niveau haalt in dat opzicht? Ja, dat denk ik wel. Ja. De live muziek die ik heb gezien daar. Ja. En dan vooral de bluegrass uh, live jams um, die ik daar heb gezien. Ja, het niveau ligt zo ontzettend hoog. Jongetjes van twaalf die alles kunnen meespelen. Allemaal improviseren. Um, microfoons hangen aan het plafond. Uh, weet je wel, en die beginnen in een keer hup, ook mee te zingen. En alle instrumenten kunnen ze spelen. En ja, als je dat hebt gezien, dan krijg je daar wel um, een andere kijk op. En uh, ga je jezelf ook meer ontwikkelen. En ik ben ook anders gaan zingen nadat ik... Daar ben ik geweest. Ja. Ja. Uh, logisch uh, natuurlijk. Uh, ja, uh, dit, dit uh, volgende nummer, dat uh, wordt vannacht uh, op allerlei muzikale platformen gedeeld en is het ook uh, te krijgen, hè? toch? Ja, ja. Uh, uh, want Galway, hè, en dat zit in de titel, Reading in Galway, Galway, zijn jullie er ook geweest? Uh, want het is volgens mij in Ierland. Ja, Zack is daar geweest en uh, hij heeft ook in die periode het nummer geschreven. Um, hij heeft het in Portland geschreven toen hij woonde, daar woonde, maar hij was uh, kort daarvoor uh, daar geweest. Hij heeft Ierse roots. Amerikaanse mensen hebben natuurlijk overal uh, roots, net zoals wij, maar daar iets is meer. Uh, hij is naar Ierland gegaan uh, om dat te ontdekken en heeft daar muziek gemaakt. En uh, Galway is daar eigenlijk ook uh, op geïnspireerd, inderdaad. Ja. Ja. Uh, heeft het liedje ook nog een uh, bijzondere betekenis uh, in de zin van waar het over gaat? Ja, zeker. Het gaat um, over um, ja, moet zeggen? Um, een, een reis. Hè? Dus je komt op plekken uh, in je leven, je bent zoekende, je bent op zoek naar jezelf... ...je bent uh, op zoek naar je plek in de wereld, um, in je innerlijke wereld, maar ook in, gewoon echt in de wereld zelf... Um, het gaat heel erg om, ja, over de reis, op zoek naar jezelf en uiteindelijk komen waar je, uh, nou, waar je moet zijn. Hè? Hm. En uh, het schrap van Sek is natuurlijk uiteindelijk hier beland met mij en maakt deze muziek dit nummer hm. uh, dat daarover gaat. Uh, maakt het met mij en uh, wij hebben hier in Nederland uiteindelijk zijn getrouwd in een kindje. En we maken dus ook nog uh, het nummer, wat eigenlijk gaat over zoeken waar je. Hmm. thuis hoort. Uh, hij is nu thuis, dus uiteindelijk uh, ja, is hij thuis gekomen en hebben we het nummer dus ook uh, ja, samen kunnen maken. Dat is heel symbolisch. Ja. Um, voelt hij zich ook thuis in Horen? Ja, dat begint wel te komen, ja. ja, ja. Want het uh, blijft natuurlijk toch uh, ook uh, ja, een beetje aarde in de Nederlandse cultuur en noem maar op, denk ik. Ja, dat klopt. Dat is niet uh, zonder slag of stoot. Hmm. En um, Jack is ook wel, uh, heeft heel erg moeten wennen aan, hij is gewend aan grote steden, dus altijd als muzikant aan het werk, um, verdiende eigenlijk daar zijn geld mee. In Nederland is dat toch iets moeilijker. Uh, dus ja, dat is erg wennen, ja. ja. Um, dan zullen we dat uh, maar uh, ook even afsluiten, dat, dat hoofdstuk eventjes, want dan weer naar de muziek zelf, want de, de muziek moet spreken, toch? Dat ben je wel mee eens. Zeker weten. Uh, we gaan hem uh, maar draaien, denk ik. Ja, superleuk. Oh, spannend. Ja, hier is uh, ja, hij. Vooruitlopend op uh, vannacht. Oh my peaches met Raining in Galway. Somewhere blows the breeze, stirring fallen autumn leaves round the hole where someday I hope to be. In my mind, but out of sight, I count the days, I count the nights till I find myself there to be. Die uh, gemaakt is op het King Forward Records label. Uit Volendam dus. Stop Breaking Down van Mommysa Tree. En uh, die band die komt uh, onder de rook van Nijmegen vandaan. Deels uh, zijn het ook Duitse muzikanten. En deels ook Nederlandse muzikanten. Dus uh, uh, dat is een beetje in het kort uh, het verhaal. Omar Pitches hoorde je daarvoor. Met uh, Raining in Galway. Vannacht om 12 uur is de single te krijgen op verschillende platforms. En dan uh, mag, je het, uh, mag je het zelf uh, behoren en uh, luisteren. Um, een van de dingen die ook uh, ons opgevallen is bij 3 voor 12 Noord-Holland... Uh, is deze What van Josephine O'Deal. to the core deeper things. I've noticed your tone has changed. My eyes are strange. To be sad Ik, ik, uh, ik had echt zoiets van, oh, uh, ik zit even een half uh, niet op te letten. Maar goed, uh, Joff Wild was dit, met Made Man. Uh, de mensen komen uit uh, Limburg, uh, zo zie je maar weer. Uh, ze komen uit alle windstreken, komen ze vandaan. Josephine Odile, niet, die komt uit de Davises provincie. Want uh, anders uh, zouden we hem uh, niet opgepikt uh, hebben via 3 voor 12. Uh, Noord-Holland, want uh, daar uh, kwamen ze onder andere mee. Uh, het uh, klokje van Gehoorzaamheid uh, tikt uh, vrolijk uh, verder. Uh, volgende week, uh, vrienden, dan is er een, uh, een band uh, hier te gast. En uh, de, de band gaat dan akoestisch uh, spelen. En niet dat stevige wat, uh, wat ze normaal gesproken op het single hebben uh, toevertrouwd. Uh, het gaat om uh, deze, deze Light by the Sea. Uh, die ga je horen tot, uh, tot aan 9 uur. En dat is. Klinkt min of meer als volgt. Begint eigenlijk heel erg subtiel. Maar moet je maar eens opletten verderop. Dan uh, wordt het uh, hoe langer hoe steviger. De breedte Elia Noor. I'm <laughs>